Wilt u er met vader over spreken? Ik? Moet ik dat doen? Ja, moeder. Doe. Ik zal natuurlijk zelf mijn zaak wel bepleiten, maar als u er maar vast over beginnen wil, dan is het ijs gebroken. Ach. Nou, kind. Hm? Ja, nou, het is goed. Ik zal er vader wel over spreken. Goed. Maar ik weet helemaal niet hoe je dat op zal nemen, hoor. Oh, moeder, dat zien we dan wel. Als u het nou maar vast goed vindt. Dat, dat, dat heb ik helemaal niet gezegd. Jawel, moeder, anders zou u niet met vader over spreken. O, oh, moeder, u zult eens zien hoe blij u zult zijn... dat er zo'n lieve schoondochter bij komt. jonge jongen toch. Een schoondochter. Maar huh? ik weet nog dat je zo klein was. Alsof het gisteren was. En nu spreek je al over een schoondochter. Kom, moeder, kom niet huilen. Oh. Dat is toch iets om onverhoorlijk over te zijn. En dank u wel, moeder. Dat u me zo helpen wil. Ach, jongen. Jongen toch. Is... Hm. Ja? Ah, Ferdinand. Kom binnen, hè. Ga zitten. Ja, vader. Jouw moeder heeft me gezegd dat je huwelijksplannen in het hoofd hebt, Ferdinand. Ja, vader. En ik zou heel erg gelukkig zijn als u uw goedkeuring zou willen geven. Je hebt altijd een bedaard oordeel gehad, Ferdinand. En het was je gewoonte niet de dingen te overhaasten. Des te meer verbaast het me... dat je nu bij de gewichtigste stappen je leven het gevaar loopt van onberadenheid beticht te worden. Ik, ik hoop dat mijn keus mij hiervan zal vrij vallen. Ronduit gesproken dat doet ze niet. Ik heb altijd veel goeds van de bedoelde juffrouw gehoord. Het is een heel mooi meisje. En ik kan heel goed begrijpen dat een jongeman daar verliefd op wordt. Maar toch... een meisje dat je nauwelijks de tijd hebt gehad te leren kennen... nu maar opeens tot je levensgezel te willen maken... Dat vind ik op zijn zachtst wat overijld. En zoals gezegd, dat had ik niet van je verwacht. Ik geef toe, vader, dat er veel waars is in wat u zegt. Maar ik, ik moet u toch zeggen dat de toevallige omstandigheden ertoe hebben meegewerkt haar in korte tijd goed te hebben leren kennen. Direct al toen ik haar ontmoette op Guldenhof viel ik mij op hoe, hoe beschaafd en gereserveerd en... Hoe beminnelijk ze was. Mm -hmm. Ja, en ook later op heinzicht, ben ik onder de indruk gekomen van de ongedwongen manier van omgang. En op het jacht van Nodewijk Blaak, toen we ons echt in gevaar bevonden... toen heb ik gemerkt hoe vast we raden en hoe kalm ze was. Sommige mannen in het gezelschap hadden wat dat betreft een voorbeeld aan haar kunnen nemen. U zult toe moeten toegeven, vader, dat die paar dagen mij beter in staat hebben gesteld... een oordeel over haar te vormen dan, dan jaren van visites of balsen en partijtjes. <laughs> Je verdedigt haar goed. En ik moet zeggen, er is wat van aan. Maar hoe denkt zij erover? Uh, door een toeval was ik een ogenblik met haar alleen op heizicht, vader. En praten over wat ons was overkomen, werd het gesprek wat. Uh, ja, persoonlijker. En ik kreeg de indruk. Nee. Nee, ik weet zeker, vader, dat zij. Nou ja, net zo over mij denkt als ik, als ik, over, als ik over haar. Alleen heeft zij mij wel gezegd dat haar oom misschien wel bezwaren zou maken. En daarom zou ik u willen verzoeken bij de heer Blaak zekere stappen te willen ondernemen. Had jij het eigenlijk niet beter gevonden daar eerst met je ouders over te spreken? Vader, ik verzeker u dat ik niet naar hij zich ben gegaan met de bedoeling haar mijn liefde te verklaren. Maar na alles wat we samen hebben doorgemaakt kwam het er vanzelf toe. Ik kan intussen niet zien dat je veel gevorderd bent. Niet? Nu, ik weet dat Harriet er net zo over denkt als ik. Goed, maar ze heeft erbij gezegd... dat haar oom zijn toestemming wel niet zou geven. Nee. En helemaal ongelijk, kan ik de man niet geven. Zolang zij nog minderjarig is, draagt hij de verantwoordelijkheid. En hij zou met zijn toestemming misschien... hele goede partijen de pas afsnijden. Terwijl jouw fortuin uitsluitend uit goede verwachtingen bestaat. Want je weet... Meegeven kan ik je zo goed als niets. Oh, maar ik vond het ook niet dat meneer Blaak direct toestemming geeft voor een huwelijk. Als hij me maar verlof geeft om haar te zien en, zoals dat heet, namelijk kennis met haar te maken. Tja, na nou, alles wat je met deze juffrouw besproken hebt... heb je mij in zekere zin wel genoodzaakt om access voor je te verzoeken. Oh. Ik zal belet laten vragen bij meneer Blaak. Oh, dank u wel, vader. Dank u wel. Oh, nou ben ik niet stil... Verreug je niet te vroeg. Dan maak je geen luchtkastelen. Het antwoord van meneer Blaak kon u wel eens met één slag vernietigen. Maar ik verwacht Heinz ieder ogenblik. Maak dus dat je wegkomt. Ik zal vandaag nog de heer Blaak schrijven. Nou, ik heb al antwoord van de heer Blaak. Hij kan me morgenavond al ontvangen. Oh, daar ben ik heel erg blij, om, vader. Dat is toch een goed deken? Ik... Uh... Ik hoop vader dat u niet vergeten zult alle goede hoedanigheden van Ferdinand op te tellen om de heer Blaak te overtuigen dat hij zijn nichtje aan niemand beter kan geven dan aan Ferdinand. Oh. Oh. Misschien kun je ze voor me opschrijven. Voor het geval ik er eens een vergeet. U zou kunnen beginnen het loopt dicht van Helding voor te lezen, vader. Ik betwijfel of dat Ferdinand veel zal helpen. En uh, dan moet u het buitengewone doorzicht van Ferdinand prijzen... dat hij in vier of vijf dagen al in staat is geweest... alle bijzondere hoedanigheden van Jetje Blaak te ontdekken. Nou, nou, nou, nou, nou die snaar zou ik maar liever niet aanroeren. Ik denk dat meneer Blaak wel uit zichzelf op het idee zal komen... dat alles nogal vlug in zijn werk is. Ja, ga je gang maar, Roosantje. Ik kan er tegen. En dan moet u ook maar breed uitweiden over Ferdinands welsprekendheid. Goedemaan. Dat hij zomaar in een wip het hart van een onschuldig maagdelijn heeft veroverd. Ik weet niet of het nu wel zo erg in het voordeel van deze juffrouw pleit dat zij ja wordt zo gauw aan deze seneur gegeven. Heeft. <laughs> nou, maar voel je hoe kan je nou zoiets zeggen? Uh, maar wat anders, vader? Uh -huh. We hebben er laatst ook over gesproken, Ferdinand en ik. Hoe komt het toch dat de oude Blaak zo geweldig rijk is en zijn nichtje zo arm? Heeft Jetjes' vader werkelijk de boel doorgelapt, zoals men vertelt? Je vraagt me meer dan ik zeggen kan. Ik ben ambtshalve genoeg gedwongen in de geheimen van anderen te snuffelen... dat ik me daardoor uit nieuwsgierigheid zelden om bekomme. Wel weet ik dat zowel Jacobus als Hendrik Plaak weinig vermogen bezaten. Zo zelfs dat ze beide weduwnaar geworden het land hebben verlaten om hun fortuin elders te zoeken. Ten is het gelukt en... De ander is gestorven voor hij tijd had om iets bij elkaar te brengen. Oh, meneer Blaak moet wel verschrikkelijk veel geld hebben. Zijn zoontje maakt tenminste nogal vertering zonder dat het hem iets schijnt te hinderen. Ah, daar komen de kinderen thuis. Laten we het nu maar van onderwerp veranderen. En het beste hopen van het onderhoud morgenavond. Ja, dank u, Santje. Het. Eh... Het weer begint erg te verslechteren de laatste dagen. Oh, dat zijn de seizoenen, nee. Ja. Daar is niets aan te doen. Zo is het ingesteld en daar hebben we ons aan te houden. Ja, tante. Je conversatie is niet erg briljant, broer. Kun je niets anders verzinnen dan het weer? Uh, nee, nee. Nee, inderdaad, ik kan niets anders verzinnen. Wil <coughs> er iemand nog thee? Nee, dank u, moeder. Ik ook niet, moeder, dank u. Uh, jij nog thee, Letje? Dank je. Ik vind dat vader nou toch wel erg lang wegblijft. Oh, dat vind ik niet. Je weet nooit hoe zo'n onderhoud uitvalt. En je kunt er ook niet meteen met de deur in haars vallen. En vader is geen heks op een bezemsteel. Hmm. Zo heen en zo weer terug. Ja, alsof heksen zo vlug zijn. Dat heb ik tenminste altijd gehoord. Maar je hebt er ook nog wel eentje zien vliegen. Dat wel niet, maar ik heb toch onder mijn kennis gezeten. Ja, bent een... laat die ijdele praat nog maar. En vertel me liever eens, Ferdinand... Weet je ook waar het jonge meisje kijkt? Uh. Henriette is een heel vroom en godvruchtig meisje, net. En dat is het voornaamste. Zeker, zuster. Maar toch Stilles. zal... Ik... ik geloof dat ik vader hoor. Uh -huh. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Nou, ik zie het al. De aanzoek is niet een goede aarde gevallen. Dat is een substantie eigenlijk waar het antwoord op neergekomen is. De heer Blaak heeft mij zeer beleefd ontvangen... en gezegd dat de verbindenis met onze familie hem zeer zou vereren. Maar dat hij ten opzichte van zijn nicht... een nog zwaardere verantwoordelijkheid had... dan dat ze zijn dochter geweest was. Zolang ze minderjarig was... kon hij zijn toestemming niet geven aan iemand zonder middelen... Ze was nog te jong en te onbedreven om zelf te kiezen. Hij kende jou volstrekt niet en hij moest dus verzoeken alle pogingen om zijn nicht te zien of te spreken te laten varen totdat zij meerderjarig is. Maar, maar mag ik haar zelf niet meer zien of spreken? Dat is toch wel heel erg onbillig, vader. Ik kan de heer Blaak eigenlijk niet helemaal ongelijk geven. Hij is haar volg. Hij is voor haar verantwoordelijk. Je hebt haar alleen gesproken en haar jouw lieden verklaard en antwoord van haar gekregen. Nu hij het aanzoek afslaat, mag hij een hernieuwing van deze pogingen niet meer toestaan. Hij bewaart er zeker voor zijn lieve Lodewijk. Nou, als ze die neemt, wil ik er nooit meer zien. Kom, Ferdinand, omhaals me en troost je. De tijd het rozen. Als je wezenlijk van elkaar blijft houden, dan kan alles nog wel terechtkomen. komen. Ronduit gezegd, het is misschien maar beter zo. Je zult nu de tijd hebben om je hart te beproeven. Het is een teleurstelling voor je, maar het kan soms nuttig zijn om beproevingen te ondervinden. Hmm. U hebt misschien gelijk, vader. Maar u zult niet van mij vergen dat ik daar op dit ogenblik van harte mee instem. Ja. Daar is een meneer van Rijnhoven die belet vraagt. Hmm? Is Reinhoven? Reinhoven. Oh, en, en heb je al gezegd dat wij thuis zijn, Acht? Ja, mevrouw. Ja, dan, dan moest je meneer naar binnen laten. Ja, we kunnen hem nu moeilijk meer wegsturen. Goed, meneer. Wat komt hij nou doen? Niets. Kom ons een opwachting maken, denk ik. Gaat u binnen, meneer? Goedenavond. Dames, meneer Van Rijnhoven. Van Rijnhoven. Oh, ik hoop niet dat ik d'erangé. Volstrekt niet. Gaat u zitten, meneer Van Rijnhoven. Dank u. Ja, ik, uh, ik kon niet van keren om te komen informeren naar de gezondheid van meneer Van Huik. Uh. Ik hoop dat u geen suites van deze fatale historie hebt ondervonden. Volstrekt geen. Alleen heb ik mij vast voorgenomen om nooit meer met zulke zeilig scheep te gaan. En, eh... Uh, Even wilde ik mij de satisfactie niet laten ontgaan... ...van kennis te formeren met meneer en mevrouw uh, Wij zijn nu zeer verpleegd, meneer Van Reijnhoven. Het <tie> is alleen jammer dat er zo'n noodlottig voorval nodig was... ...om ons de eer van uw bezoek te verschaffen. Meneer, kan met recht zeggen dat hij is komen aanbaaien. Ik heb mij misschien verkeerd geëxprimeerd. Ik had misschien veel eerder een visite moeten brengen... Maar ik beken dat zodra ik aan mijn juffrouw werd gepresenteerd... ...ik het project geformeerd heb dat ik dans effectueer. Wat mij betreft, ik wil niet achterblijven met complimenten. En ik moet meneer bedanken voor de attenties... ...bij gelegenheid van het ongeval getimpanieerd. Nou, Santje, je moet dat niet laten voorkomen als een compliment. Het is niet meer dan billig dat je meneer bedankt... ...en, en wij als ouders doen het zelf. Ik dank u mevrouw. Maar het weinig dat ik gedaan heb, verdient geen illoges. Bent u niet een zoon van de heer Ambrosius van Rijnhoven, die lid is van de heren hoogmogenden? Inderdaad, meneer Henk. Dat doet mij plezier. Wij zijn nog samen op de academie geweest. Ach. Hij was een van mijn beste vrienden. We zeiden dikwijls onder elkaar, die van Rijnhoven zal het nog ver brengen. Als student was hij al de primus in de paris. ...en de geboren voorzitter van alle mogelijke studentencommissies. En u, meneer Van Rijnhoven... ...bekleedt u ook wel een of andere betrekking? Dat niet, niet En ik kan niet zeggen dat ik dat ooit zeer geambitioneerd heb. Des te erger voor u. Iemand van uw jaren behoort toch werkzaam te zijn. Want vergeet niet dat ledigheid de duivels oorkussen is. Maar vader... Het is uit zuivere edelmoedigheid dat meneer iets uitvoert. Edelmoedigheid? Wel ja, meneer nou, ja. van Rijnhoven is te rijk om de plaats te willen innemen van een arme slokker. Het is erg vriendelijk van u gedacht, maar ik moet bekennen dat dat excuus mij nooit voor de geest is gekomen. Er zijn bovendien nog genoeg ereposten die geen geld, maar wel nuttig werk verschaffen. Maar u zult misschien zeggen dat ik mij bemoei met dingen die mij niet aangaat. Schrijf u dat dan maar toe aan mijn positie van hoofdschat. Ik schrijf het liever toe aan uw vriendelijke belangstelling voor mij. En ik zal uw raad zeker op haar te nemen.